9 uur, Remons Reh met het NMS journaal Tweede Kamerleden vragen zich af of ze zich wel moeten en mogen bemoeien... met de mogelijk vervroegde vrijlating van Volkert van der Graaf. Dat blijkt bij het begin van het debat over het proefverlof... van de moordenaar van Pim Fortuyn. De SP vindt dat de rechter daarover gaat en niet de Kamer. Het afgescheiden PVV-lid Bontes vindt dat van der Graaf... zijn hele straf moet uitzitten en dat justitie de hele trucendoos... moet opentrekken om daarvoor te zorgen. Staatssecretaris Mansveld wil de hoeveelheid afval halveren. Nu wordt elk jaar zo'n 10 miljoen ton afval verbrand of gestort. Mansveld wil dat in 2024 hebben teruggebracht tot 5 miljoen ton. Ze benadrukt dat producten milieuvriendelijk moeten worden ontworpen... zodat ze langer meegaan en beter kunnen worden hergebruikt. Om meer te recyclen vindt Mansveld het ook belangrijk... dat de afval goed wordt gescheiden. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken is bereid de aanscherping van de bijstandsregels aan te passen. Het blijkt na een overleg tussen Kleinsma, de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en de regeringspartijen VVD en PvdA. De oppositie is kritisch over de plannen van Kleinsma. Het kabinet wil onder meer bijstandsgerechtigden verplichten een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. De politie Limburg heeft vanmorgen bij het internationale onderzoek naar diefstal van landbouwvoertuigen drie mannen aangehouden. Het zijn twee mannen uit Roermond en één uit Halen. De politie werkt bij het onderzoek samen met collega's in België en Oostenrijk, de landen waar de gestolen goederen werden verkocht. Het idee van de Britse topkok Jamie Oliver... om in speciale restaurants alleen maar ouderwetse Britse kosten serveren... is niet aangeslagen. Oliver had vier zogeheten Union Jack restaurants geopend... waar de klant vis en chips, varkensmaag en kleverige toffee pudding kan eten. Drie van de vier gaan dicht. Het idee blijkt niet goed aan te slaan. In het centrum van Londen blijft nog één nostalgisch eetentje van Oliver open. Het weer. Geleidelijk wordt het overal droog. In het Noordoosten liggen de minima van rond min 4... op andere plaatsen rond het vriespunt. Morgen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 Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Een uur lang onze blik op de wereld, zoals hier. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag. Met, ta-ta-ta-ta, de uitverkiezing van de dictator van het jaar 2013. Spanning en sensatie later in deze uitzending. En ook een hand in eigen Israëlische boezem... in een interview met de schrijver van het boek... Israël, mijn beloofde land. En later ook in onze rubriek Geobureau een discussie... over de vraag, wordt Turkije een dictatuur? Blijf luisteren dus. Maar eerst vanuit Lviv in Oekraïne. Correspondent Michiel Driebergen. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Christ. Ja, er is heel veel gebeurd vandaag in Oekraïne. Um, vandaag kwam het parlement bij, ook bijeen in een spoedzitting. En eerst uh, trad de premier af, Azarov. En daarna de voltallige regering. Inmiddels hebben wij begrepen is er een uh, nieuwe premier, namelijk de voormalige vicepremier. Heb jij dat ook al gehoord? Dat heb ik nog niet gehoord. Nee, dat is echt onlangs gebeurd, denk ik. Ja, dat is hier het nieuws uh, wat uh, het laatste is binnengekomen. Uh, maar die, die andere bewegingen, hè? dus de regering treedt af, de premier treedt af. En uh, de antidemonstratiewetten, die twee weken geleden aanleiding waren voor de grootste onrust van de afgelopen weken, die zijn ingetrokken door het parlement. Is, is dit nu echt een grote knieval van president Janukovic? Dat kun je wel zeggen, ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, ze zeggen hier, een, een, een president in Oekraïne, die moet sterk zijn. Zeker een criminele president moet sterk zijn. Want anders wordt hij met een dolk in zijn rug gestoken. Dus je moet zeggen dat, ja, als, elk, elk compromis is eigenlijk, is er één te veel. En een compromis van uh, zowel de premier, maar ook het hele kabinet moeten terugtrek, terugtrek, terugtrekken. Zoals dat eigenlijk volgens de grondwet hoort in Oekraïne. Uh, maar dan ook nog die, uh, ja, die dictatoriale, zoals de oppositie ze noemt, nieuwe wetten van vorige week, die, uh, nou, die demonstreren praktisch zo mogelijk maakte in Oekraïne, die ook nog terugtrekken aan het allemaal op één dag. Dat is, uh, dat is zeker in ieder geval voor, uh, voor de president, kun je wel zeggen, ja. Ja, nou hebben we natuurlijk al twee weken lang, uh, al, al maanden... maar vooral de afgelopen twee weken de beelden gezien... van de, de volle pleinen, met name in Kiev... maar ook in heel veel andere steden, regeringsgebouwen bezet... lokale bestuurders uh, afgezet... Hoe reageren al die demonstranten op deze draai van president Janukovic? Nou, de demonstranten hebben heel erg veel eisen. En die zijn nog lang niet ingewilligd. En dat heeft vooral met hun eigen demonstreren te maken. Ze hebben gewoon nog steeds vrienden uh, in de gemeente zitten. En ze zeggen, die moeten eerst echt grootschalige amnestieën krijgen. Nou, er wordt morgen in het parlement opnieuw verder gesproken over die eis. En eigenlijk zeggen ze hier... Uh, de demonstranten zeggen allemaal, Janukovic moet weg. Niks meer, niks minder... Um, en ja, die eis die zal voorlopig zeker niet ingewilligd worden. En vervoegde verkiezingen zou dan nog een compromis zijn... waarmee Janukovic hen ook tegemoet zou kunnen treden. Maar dat lijkt er voorlopig ook nog niet op. Dus de demonstranten gaan gewoon door, ook in Kiev. Maar ook hier in Lviv, in West-Oekraïne, blijven ze gewoon... Uh, zowel feestvieren, maar ook echt hardnekkig. Ja, die gaan hier niet, uh, niet gauw meer weg. Ja, want wat, wat gebeurt daar bijvoorbeeld in Lviv? Dat is natuurlijk een hele westelijke stad. En een, een stad met een hele eigen geschiedenis. Is Oostenrijks geweest, is Pools geweest. Maar wat, wat gebeurt daar op het ogenblik? Nou ja, zoals je hoort, er wordt nu muziek gemaakt. Uh, <laughs> nou, ik hoor een heleboel lawaai, dat wel, ja. ja de, de feeststemming zit er nog steeds uh, in... Um, ja, je moet je voorstellen, ik heb vandaag met de, eigenlijk de de man gesproken die de gouverneur min of meer als interim heeft opgevolgd. Opge, uh, de gouverneur is vorige week echt zijn parlement uit of zijn, zijn huis uitgegooid, zijn uh, paleis uitgegooid hier in Deviv. Uh, uh, nou, die man, kijk, je werkt eigenlijk dat hij nu al zijn posities opnieuw aan het verdelen is. Die man, die ziet, uh, ja, die ziet een glorieuze toekomst voor zich, voor hem. En zijn partij, de nationalistische partij, die heel erg groot is. Uh, ja, die gaat, uh, die, die, die, die wil daar nooit meer vanaf. Dus, dus die barricades, die groeien nog met de dag hier. Ja, uh, ja. En, en, en de strijd gaat hier voort. Ja, nou ja, goed, je zei het al. Het volgende uh, discussiepunt is, uh, en daar wordt daar morgen in het parlement weer over gepraat, is die amnestie voor alle demonstranten die uh, de de afgelopen tijd gearresteerd zijn. Nou heeft Janukovic gezegd. eerst moeten al die barricades weg. en dan wil ik pas over amnestie denken. Dus dat, dat lijkt me weer een flinke padstelling. Ja, en dat wordt dan ook een steekspel. Kijk, het, het punt is dat de demonstranten. hebben ongelooflijk veel eisen. de oppositie heeft ook heel veel eisen. misschien iets minder. Uh, nou ja, Janukovic probeert natuurlijk nog steeds. de oppositie en de demonstranten een beetje uit elkaar. ...te Spelen, en dat lukt hem vooral nog, nog, nog niet. Maar, kijk, die amnestie is, want het gaat bij deze revolutie echt heel erg om gewone mensen dingen, lijkt het, hè? Om corruptie en om politie optreden. Dus als die amnestie niet doorgaat, ja, dan, dan wie zou, waarom zouden die demonstranten weggaan? Ja. En heeft Janukovic eigenlijk nog andere mogelijkheden? We, we, we hadden eerder deze week al uh, de, de opperbevelhebber van het leger... die zei, het, het leger gaat geen rol spelen. Er was toch ook sprake van uh, het toch nog uitroepen van de noodtoestand... als, als uh, de oppositie niet bereid was om verder Janukovic tegemoet te komen. Is dat een optie voor Janukovic? Het lijkt er niet, niet op. Kijk, als, als uh, de noodbestand uh, moet worden uh, uitgeroepen, dan uh, heeft Janukovic zou in theorie het voordeel hebben dat hij het leger kan inzetten. Dat hij media kan sluiten. Uh, nou ja, je moet je voorstellen, de media die gaan, die gaan uh, voortdurend onder de maat van de wet door. Dat is eigenlijk het nieuwe van deze revolutie. En het leger, ja, als het ministerie van Defensie zegt, wij grijpen niet in tegen onze eigen mensen, wat twee dagen geleden is gebeurd. Mm -hmm. uh, ja, dan, uh, dan heeft Yanukovic, die lijkt eigenlijk alleen nog maar te kunnen steunen op. Zijn oligarchen weliswaar heel erg belangrijk. Als hij die achter zich houdt, dan ja, dan wordt het ook heel erg moeilijk voor de oppositie om weg te krijgen, voorlopig. Uh, en die bepalen de gang van zaken in dit land. Ja, en ik, begrijp, nog. En ik begrijp ook dat in het parlement uh, zelfs binnen zijn eigen partij, de partij van de regio's, er, er inmiddels grote verdeeldheid is. Hè? Ja, in het westen van het land uh, zijn de, de mensen van de Partij van de Regio's vrijwillig uh, vertrokken. Uh, dus die hebben er de brui aan gegeven. En uh, ja, kijk, uh, ook binnen de Partij van de Regels heb je hardliners. Nou, één hardliner, uh, dat is de premier uh, Hazarov. Die is dus vandaag uh, vertrokken. Um, en uh, Ahmed of, bijvoorbeeld de rijke man, die had als, als rijke man achter Janukovic wordt gezien... die heeft uh, afgelopen week gezegd, toen begon eigenlijk de draai van de president van, uh, nou ja, uh, je moet geen geweld gebruiken tegen je eigen mensen. Dus het lijkt alsof Janukovic niet, niet heel erg sterk uh, staat. Nee. Goed, morgen horen we een uh, reportage die jij hebt gemaakt en dan gaat het met name over de verhouding tussen de, de oppositieleiders en de radicale jongeren die op straat een beetje het heft in hand hebben genomen, hè? Dat klopt. Ja, daar zie je, je de, dus, de, ja, wat, is, wat is de toekomst? Dat is de vraag. En daar gaat het, daar gaat het morgen over. Gaat het okay. de radicale kant op of gaat het ja, de Europese kapper. Wij gaan het van je horen morgen. Dankjewel, Michiel Drieberger. Dankjewel. Ja, en dan is het eindelijk zover. Het kan u niet ontgaan zijn de afgelopen tijd. Bureau Buitenland verkiest de dictator van het jaar 2013. Al de hele maand hebben we elke uitzending aandacht besteed aan die verkiezing. Via Twitter kon u kandidaten nomineren. En daaruit kwam een lijstje van negen genomineerden. We frissen nog even uw geheugen op. Hij is de langst zittende dictator van Soudaan en kan nog jaren mee. Je kunt ook Sisi cupcakes vinden, Sisi chocolade, Sisi halskettingen. en voor de vrouwen heel speciaal op Sisi pyjama. Hij gasten eerst nog even wat tegenstanders. Levert dan zijn chemische wapens in... en wordt vervolgens door het Westen geroemd om zijn constructieve houding. Dat hij ook wel een euro award verdient omdat hij al 33 jaar uh, aan de macht is... Nou ja, en ook voor een uh, echte dictator hij heeft gewoon een goede snor, Dat wordt er denk ik ook bij. Oké. Okay. Dat het bewind van Fidel Castro is stand wordt gehouden door de dollars vanuit Noord-Amerika. Het verhaal rond de geboorte van Kim Jong Il lijkt enorm als het ware op de geboorte van Christus. a produceert de meeste vluchtelingen ter wereld. Hij heeft een glazen oog en daarmee kan hij af en toe zo aandoenlijk loenzen... zoals Johnny Jordaan dat vroeger ook deed. En dat vind ik toch uh, niet heel lief voor een dictator. Ja, dat waren ze. U hoorde ze langschappen, maar ik noem ze ook nog één keer... de genomineerden voor de titel van de dictator van het jaar 2013. Raoul Castro van Cuba. Alexander Lukashenko van Wit-Rusland. Kim Jong-un van Noord-Korea. Omar al-Bashir van Soudaan. Bashar al-Assad van Syrië. Robert Mugabe van Zimbabwe... Hun Sen van Cambodja, Isaias Afeworki van Eritrea en Abdel Fattah al-Sisi van Egypte. Meer informatie kunt u trouwens vinden op onze website vpro.nl slash grenzeloos. Zometeen gaan de trommels roffelen, maar eerst stel ik u onze deskundige jury voor... en overzien we het speelveld en de criteria. Welkom voorzitter Kees Flinterman, hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Utrecht... Ik zag u vooral bij die snor eventjes uh, oplichten. Dat was een belangrijk criterium. Ja, vooral omdat ik zelf geen snor heb... en dus nooit in aanmerking kan komen voor een dictatorschap. <laughs> maar wel voorzitter van de jury. Oké, Bibi van Ginkel van het instituut Klingendaal. Uh, ook goedenavond. Jan. Goedenavond. En uh, Alet Smeurles, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Tilburg. Ook welkom. Um, Professor Flinterman, u bent geen dictator, maar wel de juryvoorzitter. Dus ik kan toch uh, met u beginnen. Was, was 2013 een goed dictatorjaar? Als u daarmee bedoelt uh, of het een goed jaar was voor dictators... dan zou mijn antwoord zijn nee. Want wat je ziet in de wereld van vandaag... is die toch toenemende druk, die voortdurende monitoring... het voortdurend toezicht houden op datgene wat staten, wat dictators doen over de hele wereld. Je ziet een soort sluipende revolutie van de rechten van de mensen. We hebben de Arabische Lente gehad. We, eh, we weten dat staten zich steeds moeten verantwoorden... voor allerlei internationale fora. Dus er is een neiging bij alle dictators om zich netjes voor te doen... Om Zoals een van mijn collega's dat noemde, salonvegig te zijn. Hmm. Om de, de indruk te geven in de rechten van de mensen te respecteren. En dat kan hopelijk uiteindelijk toch leiden tot hun val. Ja, maar goed, uh, mevrouw uh, professor Smeulers. Uh, nee, mevrouw van Ginkel, ik ga eerst naar u. Um, is, dat, is dat dan een teken uh, dat de staatsvormen in de wereld langzamerhand naar meer democratie evolueren? Nou, helaas moet ik zeggen, was op dat front het afgelopen jaar uh, nog niet het beste jaar. We hebben wel een aantal jaren gezien waarin we vrijheden in, in landen zagen toenomen, toenemen. Maar afgelopen jaar heeft het uh, Freedom House, een niet-governementele organisatie, eigenlijk bekendgemaakt dat het nou juist weer een beetje de verkeerde kant op gaat. Hmm. En als je uh, naar de getallen kijkt, dan, dan maken ze een onderscheid tussen echt vrije en democratische landen. Um, gedeeltelijk vrije landen en in het geheel niet-vrije landen. En dan zijn er eigenlijk maar 88 landen... en dat is 45 die echt volledig vrij zijn. Ja. En, en, en dus moet je met 48 landen totaal niet-vrij... en 59 landen maar gedeeltelijk vrij... constateren dat meer dan de helft van de landen uh, nog niet in die categorie van geheel vrij en democratisch verkozen en met respect voor zowel de civiele als de politieke mensenrechten uh, zich keurig aan de regels houdt. En u zegt uh, het, het leek de goede kant op te gaan. Betekent dat dat, ja. dat die tendens uh, weer uh, naar beneden gaat als we even ja. bene beneden uh, dictatuur uh, plaatsen en boven democratie? Ja, nee, dat klopt. Uh, zo zo uh, rond 2004-2005 was dat uh, uh, leek die trend naar maar juist de andere kant op te bewegen... Um, nou, ook voorstelbaar uh, en, en natuurlijk na de val van, uh, van de Berlijnse muur en, en dergelijke... waren er natuurlijk veel landen die zich veel democratischer gingen opstellen. Uh, en desondanks hebben we ook gezien dat uh, zo rond uh, 2005, 2006... Uh, toch ook weer een beetje de andere kant op ging. En dat gaat dan om het onderdrukken van, uh, van de media... van uh, de, de, de maatregelen die ze nemen he, met betrekking tot vrijheid van meningsuiting... Uh, civil society-organisaties die, die de duimschroeven worden aangedraaid. Dat soort activiteiten. Ja, professor Smullers, ziet, ziet u die tendens ook? En zo ja, hebt u er een verklaring voor? Ja, dat is... Uh... Moeilijk te zeggen. Ik denk dat die tendens er inderdaad zeker uh, aanwezig uh, is. En, uh, maar ik denk ook dat dictaturen eigenlijk altijd ook wel zullen blijven uh, bestaan. In, uh, in moeilijke omstandigheden en, uh, zal altijd een roep komen om een sterke man. En ja, dan kan zo iemand weer uh, makkelijk naar voren komen... Er is een goede voedingsbodem uh, voor. En als zo iemand eenmaal aan de macht is... dan zie je vaak dat het heel lastig is uh, om die macht ook weer af te geven. Mm. Als ze eenmaal die uh, positie hebben... misschien met de beste bedoelingen van de wereld om uh, het land weer uit de chaos te trekken, weer op de rails te zetten. Ze komen vaak aan de macht met beloften van democratie... respect voor mensenrechten. Maar eenmaal aan de macht is het ontzettend lastig om die macht af te geven. Met name in Afrika hebben we dat de afgelopen decennia veel gezien. Hè? Ja. Veel, veel, ik, ik denk ja. aan, aan de hoorn van Afrika bijvoorbeeld... waar we straks misschien nog over komen te spreken... Uh, waar, waar op een gegeven moment een generatie jonge leiders aan de macht kwam. En dat, dat was de toekomst van de democratie in Afrika. Het is overigens vooral als ja. je naar de regio's kijkt... de, de, de Europese-Azië-regio, dus dat is het, het, het, het, echt het oostelijke deel van, van Europa... inclusief Rusland, waar er eigenlijk in het geheel geen sprake is... van landen die in de categorie vrije landen vallen. Dus daar, als je er op die manier naar kijkt, is het, het, het, daar het ergste, gaat het daar het ergste aan toe... Um, maar dat, um, uh, in Afrika is dat uh, even goed natuurlijk het geval. Ja. Overigens vroeg iemand mij of er, je sprake is van een glazen plafond... en er geen vrouwen zijn die dictator voor deze categorie in aanmerking komen. Kent u ze, maar... professor Flinterman? Vrouwelijke <lacht> dictators, daar heb ik eerlijk gezegd niet <lacht> over nagedacht, maar... Nee. <lacht> En schiet er mij niet eentje nee. direct te binnen. Dus dat nee. zegt wel wat. U was toch een beetje uh, positiever net. Uh, hoe verklaart u dan toch die cijfers van Freedom House? Ja, ik heb die cijfers niet uh, direct paraat zoals uh, mevrouw Van Ginkel dat heeft. Maar nee. ik let meer op mijn ervaringen in het kader van de Verenigde Naties. Mijn werk in het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Mm -hmm. uh, Overziend ook het werk van de Mensenrechtenraad. Ik zie hoe staten zich over de hele wereld moeten verantwoorden... steeds weer voor hun respect voor de rechten van de mens. En dat betekent dat wie dan ook welke dictator dan ook, en je hebt ze in allerlei soorten en maten... zich steeds weer zal moeten verantwoorden. En steeds weer de indruk zal moeten geven alsof hij of zij... maar daar weten we dan te weinig van, de rechten van de mens respecteert. Ja. En in dat opzicht zeg ik, er is een, een positieve trend. Dat betekent dat overal die aanspreekbaarheid van regimes... nu gerealiseerd wordt. Ja op het nationale niveau, maar zeker ook op het internationale niveau. En in dat opzicht is er een duidelijk verschil... met 20 jaar geleden en 30 jaar geleden. Ja, en dan, uh, wie, wie het wil beantwoorden uh, mag het zeggen... Um, is het dan ook al zo dat, dik dat dictators zich daar al een beetje aan beginnen aan te passen? Dat we een dictator misschien, professor Smulders knikte al... dat we een dictator misschien niet meer meteen herkennen tegenwoordig... Nou, dat, dat weet ik niet. Maar wat ik, wel, uh, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ze met name ook gebruik maken van die media. En dat werd ook in de nominaties uh, gezegd: dat er uh, sommigen een Facebook-pagina hebben, actief zijn op Twitter. Dus ze maken juist heel veel gebruik ook van die uh, moderne middelen, middelen, de zichtbaarheid. En gebruiken dus, het is altijd gebeurd, de media, om hun eigen politiek uh, te rechtvaardigen. Maar dat is nu op een bepaalde manier ook nog makkelijker geworden eigenlijk. Ja. Hoe moeten we het internet eigenlijk in dat verband uh, beoordelen? Het is, het is ons natuurlijk jarenlang gepresenteerd als een fantastisch middel... waardoor de totale democratie nu eindelijk zou uh, uitbreken. Nou, met de onthullingen over de NRC van de afgelopen tijd... Uh, zijn daar al wat vraagtekens bij gekomen. Maar um, hoe ziet u dat, mevrouw Van Ginkel? Is het, is het ook een, uh, argument, een instrument voor repressie? Uh, Jazeker, dat, dat, daar zijn voorbeelden van... Um, want daar waar het een, uh, een heel emancipator effect had... Uh, zeker voor uh, een deel van de bevolking... wat in sommige regio's uh, anders minder uh, aan bod komt... de vrouwen, mm -hmm. die zagen opeens een kans met social media... met Facebook, met Twitter om zich te uiten en zich te mengen in het debat. Alleen uh, op een zeker moment bleek het natuurlijk ook mogelijk... om dat te monitoren en, en te achterhalen wie dat zijn. Dus er zijn ook wel weer vrouwen met name in de problemen gekomen doordat ze zich zo ontzettend geuit hebben. Ja. En toch door hun familie bijvoorbeeld gezien werden als een, als een schande en, en, en aangepakt. Dus dat ook met akelige gevolgen. Maar uh, het, het is wel zo dat uh, daar waar ze zich uh, uh, goed gesteund weten in een, in, een, in een heel groot netwerk met een als het even kan, een publiek. geeft dat op den duur ook weer een soort van bescherming. En we zien dat meer ook bij uh, het werk van niet governementele organisaties. Als ze zich kunnen bewegen in een internationaal netwerk... Dan, dan verhoogt dat hun status... en geeft dat ze ook op een zekere manier bescherming. Ja. Omdat ze internationaal gekend zijn. Goed. We gaan langzamerhand... Uh, de trommels roffelen nog niet... maar we gaan toch langzamerhand over naar de bekendmaking uh, van de winnaar. Maar eerst nog even een beetje in ons hoofd proberen te krijgen wat de criteria zijn die de jury gehanteerd heeft. Mevrouw Smeulers, wat waren uw criteria? De belangrijkste criteria waren een absolute machtspositie in het land. Uh, ten tweede medogenloos optreden tegen de oppositie, die ze keihard neerslaan. Een derde criteria is het zelfbeeld en uh, een vorm van grootheidswaanzin. Een uh, vierde, onverschilligheid, uh, totale onverschilligheid ten aanzien van het leed van de bevolking als ze honger hebben, vluchtelingenkampen en uh, geweld. En het vijfde is de populariteit en de persoonsverheerlijking van de dictator. Meneer Flinterman, had u één belangrijk criterium? Of? Ik heb een heel belangrijk criterium. Wat uh, mij betreft komt het vooral aan op het gebrek aan, een volslagen gebrek aan respect voor de rechten van de mensen en fundamentele vrijheden. Dat is het kenmerk van alle dictators. Ja, mevrouw van Ginkel. Nou ja, misschien nog ter aanvulling in, in de volgorde bepaling... waar we natuurlijk ons ont, hoofd ontzettend over hebben gebroken als jury... Uh, heb ik ook wel gelet op uh, of er een verbetering of een verslechtering was... van, uh, van de situatie in het afgelopen jaar. Onder de dictator in Ja, tussen, ja, ja, tussen ja. die verschillende kandidaten. Goed, um, was het moeilijk. Ja, het is ons niet gemakkelijk gemaakt. Uh, nog door degene die de voordrachten hebben gedaan, nog door de dictator zelf. Hoe bepaal je nou of iemand de beste dictator is of niet? En of iemand uh, het verdient om naar Den Haag enkele de reis. Uh, te reizen. Ja, maar uh, hebben jullie enorm gediscussieerd onderling? Uh, moeilijke beraadslagingen? hoogoplopende oplopende debatten? Of... Uh, het opmerkelijke is dat we toch al gauw tot overeenstemming kwamen. Oh. Uh, en dat zal straks wel blijken. Ondanks het feit dat het ons zo moeilijk gemaakt was... kwamen we gebruikmakend van al die verschillende criteria... toch tot een instemming orde. Goed. Laten we beginnen met uh, de derde plaats. Wie is nummer drie geworden? Meneer op nummer drie zijn geëindigd, ex -e eh, eh, Bashar al-Assad van Syrië... en Omar al-Bashir van Soudan. Mijn collega, eh, als dat kan, Alet Smeuders, Smeulers eh, toelichten. Ja, maar voordat we eh, dat gaan doen, luisteren we nog even... naar een eh, klein stukje van het pleidooi voor Bashar al-Assad. Bashar is de beste dictator, ook al heeft hij dat nooit willen worden. En hij bleek een gave voor het vak te hebben. Waar Papa Haves niet verder kwam dan de schamele 30.000 doden... staat bij Bashar de teller al op 130.000. En hij is nog maar net begonnen. Bashar al-Assad heeft de wereld veiliger gemaakt... door zijn chemische wapens op te geven. Dat is een heel goed punt. Bashar loopt voorop in de strijd tegen het internationale terrorisme. In elk opzicht, visie, middengeloosheid en charme... Steekt Assad met kop, schouders en geweerloop uit boven de rest. Dat was Arabist Leo Quarte. Eh, Soedaankenner Jacques Willemsen verdedigde de kandidatuur van Bashir. In 2011 is Bashir de helft van zijn land verloren. En in 2013 is hij nog steeds aan de macht en sterker dan ooit tevoren. Hij is erin geslaagd het Soedanese leger uit de grote conflicten in het land te halen. Hij is ondertussen de langst zittende dictator van Soudaan. Is 70 jaar en kan nog jaren mee. Mevrouw Smulders, your points please. Nou, heel kort hier aan toegevoegd, want eigenlijk zeggen ze het al heel duidelijk. De absolute macht, de totale medogeloosheid, volhardend in hun positie... gebruik van chemische wapens, dat zijn de belangrijke punten voor beide. Ook dat ze geen, met name bij Assad geen reëel besef van de eigen... Rol hebben. En dan heel opvallend daarin is dat hij eigenlijk vindt... dat hij zelf de Nobelprijs van de Vrede uh, verdient. En ja. ook de paus bedankte voor het feit dat hij een brief stuurde... Uh, met een oproep om het geweld in Syrië te beëindigen. Zonder ja. enig idee dat hij misschien de meest aangesproken is <laughs> om dat geweld... Ja, of die daar echt niet een idee van heeft, dat kan je je afvragen natuurlijk. Een cynisme lijkt me ook geen slechte eigenschap voor een dictator. Maar goed, ik ga niet met de jury in discussie. Toch? Uh, Ex-equo ex -e op, uh, op nummer drie. Dat ja. betekent dat u het niet helemaal eens was. Wat was het discussiepunt? Wel, beide kwamen op, min of meer op dezelfde positie uit voor wat betreft... Ja. Uh, hen. Uh, nee, ik geloof niet dat we daar lang over hebben hmm. moeten discussiëren. Uh, het zou jammer zijn om beide niet te noemen. Dat was denk ik de overweging. <lacht> Goed, het wordt spannender en spannender. Uh, wie gaat nummer twee bekendmaken? Ja, op Frau nummer twee. Op nummer twee, uh, Afewerki uit Eritrea. En ik zal het toelichten. Of... Laten we heel even luisteren ja. naar uh, de eritrees nederlandse journalist... Haptom Johannes, die de kandidatuur van Afewerki uh, nadrukkelijk gesteld heeft. Afwerki produceert de meeste vluchtelingen, uh, relatief <tosses> de meeste vluchtelingen ter wereld. De oorzaak is ongekende militarisering van het land. Er is geen grondwet. De president heeft een ongekende macht. Er is geen onafhankelijke rechtelijke macht... Volgens Amnesty International meer dan 10.000 gewetensgevangenen. Er is geen vrijheid van pers. Er is geen vrijheid van religie in het land. Mevrouw van Ginkel, wat gaf de doorslag? Ja, nou ja, het, het feit dat er dus... Uh, die, wat normaal gesproken in een democratie... waar je spreekt van scheiding van machten... zich verenigt in één persoon... is natuurlijk een belangrijk criterium. We vonden het ook een zeer overtuigende nominatie. Ook uh, via Twitter... Uh, met zeer veel overtuiging zeer gebracht. Zeer nadrukkelijk gesteld. Veel, ja. veel op Twitter genomineerd. Ja, ja. nou ja, dat, is, dat is zeker een belangrijk punt. Uiteraard die grove schendingen van... zowel de civiele als de politieke rechten... ook met name dat punt van godsdienstvrijheid. Want dan, dan, dan raak je echt helemaal aan de gedachtenvrijheid van mensen bijna. Dat gaat, dat gaat bijna nog een stap verder. Wat ook een belangrijk punt voor ons is. Dat er ondanks het feit dat er duizenden vluchtelingen is. Dat dit blijkbaar niet iets is wat heel erg op het nest een netvlies van de westerse nee. media en de westerse bevolking staat. En daarom alleen al verdient hij een hogere ranking. En daar wou ik nog aan toevoegen dat hij ook uh, in het bijzonder... Een, een verdere destabiliserende werking in de regio heeft... door al die financiering van terroristische organisaties... Uh, in de omgeving van Eritrea. Goed, Italia. Asayas Afeworki op nummer twee. We gaan de trommels laten roffelen professor Flinterman. En op het moment is daar is wat de jury betreft uh, geëindigd... en we zijn daar volslagen instemmig over. Dat is uh, Kim Jong-un. Laten we nog heel even naar zijn nominatie luisteren. Staatskundig is er absoluut geen sprake van scheiding der machten. Het is uniek dat de opvolging gebeurt door, als het ware, een erfopvolging. En wat bijzonder is, dat is dat die persoonsverheerlijking... Veel gelijkenissen vertoont met bepaalde godsdiensten. Het verhaal rond de geboorte van Kim Jong gelijkt enorm op de geboorte van Christus. Een regenboog en een nieuwe ster verscheen aan de hemel. De bloemen in gans het land, en we zaten midden in de winter, begonnen te bloeien. Reisleider met als specialiteit Noord-Korea Marcel Gijvaars was dat. Professor Flintman, wat was het doorslaggevende argument voor Kim Jong-un? Dit was een heel belangrijk argument. Hij komt uit een familie van dictators die bestaan klaarblijkelijk ook in, in deze wereld. Maar wat nog belangrijker was dan, uh, dan dat was uh, is, en is jammer genoeg het feit dat hij volslagen, volslagen de rechten van de mens van wie dan ook in zijn land uh, niet respecteert. Mensen verhongeren in zijn land. Mensen zitten in strafkampen in zijn land. Mensen zitten gevangen zonder enige vorm van proces. Mensen worden vermoord. Zelfs zijn eigen familie wordt, uh, wordt vermoord. Uh, hij ziet zichzelf als ge gegeven aan het volk. Het volk is er voor hem. Uh, en hij dient niet in geen enkel opzicht zijn volk. Minacht het uh, zijn volk. Nou, dat soort overwegingen hebben ons gebracht tot deze nominatie. En we hopen erg dat de prijs inderdaad hem bereikt. En die prijs is... Een enkele reis Den Haag. Wij gaan daar in ieder geval ons best voor doen. We sturen een enkeltje Den Haag voor Kim Jong-un... naar de Nederlandse ambassade in Seoul in Zuid-Korea. En die regelt ook het diplomatieke verkeer met het noorden... want daar is geen Nederlandse ambassade of consulaat. Ik dank heel hartelijk onze jury. Professor Vininterman, professor Smulders en mevrouw Van Ginkel van Klingendaal. Dit was het voor onze verkiezing van de dictator van het jaar 2013. Kim Jong-un van Noord-Korea heeft overtuigend gewonnen. U kunt twitteren. Wat denkt u? Wat gaat hij doen met zijn prijs? Zal hij het enkeltje Den Haag accepteren? Er kan er maar één de beste zijn. Ja, en dit was uh, bijna het eerste half uur van Bureau Buitenland. Het is tijd voor het NOS Nieuws het met Remoxer. In Suriname is verwarring ontstaan over een uitspraak... van het hoogste rechtscollege van het land, het Hof van Justitie. Dat heeft bepaald dat de militaire rechtbank de zaak... tegen een van de verdachten van de decembermoorden moet voortzetten. De uitspraak betekent mogelijk het einde van de amnestiewet... die vervolging van verdachten van de decembermoorden... onmogelijk had moeten maken. Rut Weidenbos van het oppositionele nieuwe front... maand tot voorzichtigheid omdat het vonnis nog niet openbaar is gemaakt. Maar als het klopt, is het een overwinning... voor de Surinaamse rechtsstaat, zegt ze. Onafhankelijke experts waarschuwen dat Groningen niet veiliger wordt... door de maatregelen van minister Kamp. Het kabinet wil de gaswinning in het meest kwetsbare gebied rond Loppersum... met 80 terugbrengen en de gasproductie elders op peil houden. Volgens een oud-nam-ingenieur blijken alle modellen... waarmee wordt gerekend in de praktijk te falen. Een geoloog vreest dat minder productie bij Loppersum tot extra bevingen elders leidt en een derde expert bepleit zwaardere maatregelen... zoals evacuaties en dijkversterkingen. En twee Russische biatlonskiers zijn betrapt op dopinggebruik... en voorlopig geschorst. Ook een biatleet uit Litouwen kreeg van de internationale Biathlonbond EBU... een startverbond opgelegd na een positieve test. De Bond heeft het Internationaal Olympisch Comité geïnformeerd over de dopingverdachten. Over elf dagen beginnen de winterspelen in Sochi. De namen van de betrapte biatleten zijn nog niet bekendgemaakt. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Het is ruim twee minuten over half tien. We zijn nog bij u tot tien uur met berichten uit de boze buitenwereld. De journalist Ari Shavit schreef een spraakmakend boek... over het ontstaan en de geschiedenis van Israël. Mijn beloofde land heet het. We belden met Shavit en met oud-Midden-Oosten correspondent... Maarten Jan Heijmans, die het boek voor ons las. Tanks markeren met rookgranaten het doelwit aan de overkant van de rivier. Zes vliegtuigen cirkelen als roofvogels boven de Bedjean Vallei... en dan vallen ze in een bijna verticale duik omlaag... en de Davidster op vleugels en cockpits is duidelijk te zien. Hadden zij ons na de ramp die hen trof ook niet kunnen haten... omdat wij hun dorp ingenomen, hun akkers afgepakt en hen zelf verbannen hadden? Is die haat voor altijd onverzoenlijk? Mag men van de Palestijnen verwachten dat ze hun eis laten vallen... dat er voor hun dorp Hulda gerechtigheid geschiet? Mag men van de kinderen en de kleinkinderen van Jamal Mounir verwachten dat ze zich erbij neerleggen dat wij huizen hebben gebouwd op hun vernielde woningen? En dat we zes verschillende druivensoorten kweken op hun leeggeroofde velden? Ik beschrijf de menselijke tragedie van 1948 en neem het stadje Lida als voorbeeld. Ik beschrijf de verschrikkelijke dingen die daar zijn gebeurd. Toen de Palestijnse bevolking er werd weggejaagd. Het is erg belangrijk voor mij. Omdat ik denk dat het mijn morele plicht is deze zonde te erkennen. Ja, nou het is verrassend. Dat eigenlijk het hele boek er een beetje van doortrokken is van die misdaad. Hij komt voortdurend Arabische dorpjes tegen. Die verscholen liggen onder, onder bossen die door uh, Zionisten zijn aangelegd. Dat zal je niet vaak uh, in, in boeken over Zionisme tegenkomen. Het is eigenlijk ook iets wat... Vaak is toegedekt en, en die bossen zijn er ook niet voor niets. Die zijn daar aangelegd om die resten van dorpen die verdwenen zijn en die vernield zijn door de Israëli's, om die aan het oog te onttrekken natuurlijk. De gebouwen aan de andere kant van de rivier, Ammanshir, een Arabisch village, is nu deserted. En Al Fatah, do you expect them they watching us now as we watching them? No doubt about that. They are watching us and we zien watching them. In de verlaten huizen. Aan de overkant zit de Vadag. De rivier is hier niet diep, maar vrij moeilijk te crossen. Het schrijven van dit hoofdstuk en een paar andere stukken was zeer pijnlijk voor me. Maar ik vind het mijn plicht. En ik denk dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er in het verleden is gebeurd. We moeten de geschiedenis in het gezicht kijken, of we dat nou willen of niet. Dat is wat ik heb gedaan in mijn boek. Het meest fascinerende hoofdstuk in het boek is een uh, verhaal... een hoofdstuk waarin hij door Galilea rijdt... met uh, Mohammed Dagla, een uh, Israëlisch-Palestijnse advocaat. Ja, en daar is het, het dilemma het duidelijkst eigenlijk naar voren gebracht... want het is een heel over, in mijn ogen een heel overtuigend verhaal. Hij heeft het ook heel mooi opgeschreven eigenlijk wat die Dagla zegt. Praat met mij, zegt de Palestijnse-Israëlische advocaat Mohammed Dagla. Praat met mij, geef mij je hand en maak van mij je bondgenoot... Want in het Midden-Oosten vormen jullie, of jullie het nu leuk vinden of niet... een minderheid. Je land mag dan aan het Eurovisie Songfestival deelnemen... en basketbal spelen in de Euroleague. Je hoeft maar een atlas open te slaan, één blik op de kaart te werpen... en dan zie je 350 miljoen Arabieren en anderhalf miljard moslims om je heen. Denk je nu heus dat jullie je kunnen blijven verstoppen... in die kunstmatige constructie die de Joodse staat is? Denk je nu heus dat jullie je kunnen blijven verdedigen met die tegenstrijdigheid... die de Joodse democratie is? Ik hou heel veel van mijn vriend Mohammed en ik ben erg op hem gesteld. Maar ik had zijn advies niet nodig om te begrijpen dat we moeten praten. Ik heb mijn hele leven met Palestijnen gepraat. Ik heb altijd geloofd in dialoog en vrede en me daarvoor ingezet. Mohammed kijkt me aan met zijn lichtbruine ogen en zegt... Je moet goed begrijpen dat het niks wordt. Je had met mij moeten komen praten... in plaats van te proberen half Joden, kwart Joden en achtste Joden op te trommelen... uit alle uithoeken van de wereld. Ik zit hier namelijk al, in je achtertuin. Ik zit hier en ik ga nergens anders naartoe. Ik zit hier voorgoed. them exploded here. Lenny? Right near the right near the pipes. Yeah, we we heard them. As long as you hear listen, as long as you hear them it's all right. If you don't hear them that's bad. Mama, let me aim. No, enough. Basically what you had is people that on the one hand had to save themselves and did save themselves. Aan de ene kant was er een volk, het Joodse volk dat zichzelf moest redden. De schaduwzijde van deze redding was een afschuwelijke burgeroorlog. En veel Palestijnen waren het slachtoffer van die oorlog. Uh, hij, hij heeft het erover. Hij, hij praat er de hele tijd over. En iedere keer komt hij weer op dezelfde conclusie uit van... ja, het kon niet anders, want we hadden die staat nodig... en zonder dit hadden we geen staat gehad... of dan was het er niet in staat geweest met een Joodse meerderheid. Hij zegt dat overigens niet zo heel duidelijk, maar daar komt het wel op neer... En um, ja, en, en het rare daarvan is dus dat hij eigenlijk daar niet een oplossing voor heeft. Dat hij eigenlijk alleen maar uitkomt op een soort conclusie van het is nou even zo. En het heeft geleid tot een conflict wat misschien wel helemaal niet oplosbaar is. In ieder geval niet in de voorzienbare toekomst. I say to my Palestinian neighbors and cousins that while I do have deep empathy to what happened to them. En ik zeg tegen mijn Palestijnse buren en neven... dat het hun plicht is om te leren van ons... de ultieme slachtoffers van de 20e eeuw en van Europa. De Palestijnen moeten niet het slachtofferschap claimen... maar vooruitkijken en een toekomst voor onszelf en onze kinderen creëren. feit. Is er is hier sprake van een dieperliggend probleem. De tragiek van het conflict is dat de Palestijnen niet willen erkennen... dat er een Joods volk bestaat dat recht heeft op het heilige land en op een eigen staat. Terwijl wij wel het Palestijnse volk erkennen en hun recht op een eigen staat. Het is eigenlijk vrij bijzonder in die zin dat het een, een, een soort van... Opgewaardeerde visie op het Sionisme probeert te geven. Een beetje een eigen tijdse visie. En een, een Israëlische journalist die ik nogal hoog heb zitten, Noam Chezaf, die uh, noemde dat uh, een romantische versie van het Sionisme dat hij uh, daarmee komt. Dit is de security-gadel. No. De security-fans. En het gaat to Eilat. All the way to avoid uh, fatag and such to get in laten we vandaag de balans eens opmaken we vormen een generatie van kolonisten en zonder de stalen helm en de loop van ons geweer zijn we niet in staat een boom te planten of een huis te bouwen laten we de moed opbrengen om de haat pal in het gezicht te kijken die honderden arabieren ons heen opkroppen en koesteren Laten we onze blik niet afwenden, want anders zullen onze armen verslappen. Dat is het lot van onze generatie. Het is ook onze eigen keus. We moeten ons wapen en paraat staan en ons medogeloos en hard opstellen. Want anders zal het zwaard ons ontglippen en zullen we er het leven bij inschieten. Ik vind het wel een belangrijk boek, ja toch. Ik vind, ja, of belangrijk is misschien het woord niet, het is... Het is uh... Ja, heel aantrekkelijk om te lezen, omdat het goed geschreven is... en omdat het uh, veel doorkijkjes geeft, ook dingen die, die niet iedereen weet. Het leven schets van Arje Deri bijvoorbeeld, van de shas -partij. Dat is weer een heel ander aspect van Israël, dat staat daar dan ook in. Uh, of het heel belangrijk is, weet ik niet. Het is wel uh, misschien een stapje voorwaarts ook, door die dilemma's die hij schetst. U hoorde een bijdrage van Rick Delhaas. Mijn beloofde land van Aris Javid is uitgegeven door Spectrum. En het historische materiaal in deze reportage kwam uit de documentaire... De vogels blijven zingen in Neweur van Bob Oeshi uit 1969. Het geobureau. Ja, tijd voor onze doorgaans dinsdagse rubriek het Geobureau. De hogere internationale politiek geduid aan de hand van een debat over een forse stelling. U hoorde het daarnet, de titel van dictator van het jaar 2013 ging naar Kim Jong-un. We begonnen op 2 januari met die competitie en in totaal waren er dus negen kandidaten genomineerd. Maar één kandidaat werd heel vaak genoemd door u via onze Twitterpagina het BBVPRO maar uiteindelijk toch niet opgenomen in de verkiezing. Recep Tayyip Erdogan, de premier van Turkije. Zoals bekend kan over de uitslag van de wedstrijd... en dus ook over de beslissing van de jury om Erdogan niet mee te laten doen... niet gecorrespondeerd worden. Maar we gaan er nu hier toch over discussiëren, stiekem. De stelling van de dag in ons geobureau. Turkije wordt een dictatuur. Bij mij zitten Erhan Gürer, Turkoloog, en uh, Kubilay Bashi. Activist van Gezi Solidariteit van Nederland. Laat ik zeggen, de jongeren van dat andere plein uh, in Istanbul. Ja. Ja. Um, meneer Basje, moet u te beginnen nogmaals de stelling. Turkije wordt een dictatuur. Bent u het daarmee eens? Um, ik kan zelfs stellen dat Turkije al een dictatuur is. Kijk. Dus een volmondige ja daarop. Met uh, de kanttekening dat ik natuurlijk... en uh, de andere activisten van Gezi Nederland in de gaten hebben dat uh, Erdogan een lichtgewicht is tussen de andere dictators. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen dictator is. En waarom is hij een dictator? Ik kan beginnen met het feit dat hij een soort omnipresente... omnipotente vaderfiguur probeert te zijn. Een onaangenaam vaderfiguur. Uh, die voortdurend preekt over uh, wat je moet eten. Uh, hoeveel kinderen je moet hebben. Bij dat is een soort obsessie van hem geworden. Uh, hoe je moet baren. Je mag geen keizersneden van hem. Uh, dat abortus een misdaad is. Uh, dat uh, je wel heel erg onbeschaafd, onbeschaamd bent... als je je dochter uh, stuurt naar een gemengd studiehuis, studentenhuis... En moet ik verder gaan? Nou, Daarmee we daarmee beginnen, dit maar begin dat zijn ja. nog maar de kom, lichte punten. Er komen ongetwijfeld nog ja. zwaardere argumenten ja. naar voren... maar eerst naar meneer Guren, ook voor u de stelling. Turkije wordt een dictatuur. Voor de stelling inderdaad, ja. <laughs> dat had ik niet verwacht. <laughs> uh, want zo heb ik Turkije nooit ervaren als een dictatuur. Ja, ik kom daar ook uh, wel eens vaker. Ja. En ik heb daar nooit het gevoel dat ik in een dictatuur <laughs> beland. Ja. Ik ga daar naar een terrasje, drink mijn biertje... Ik koop een krant van welke stelling dan ook. Er zijn verschillende soorten. Ook de tegenstanders van Erdogan die hebben tientallen kranten die dagelijks uitkomen. Televisiekanalen die tegen Erdogan 24 uur lang stelling nemen. Dus dat is niet echt een dictatuur zoals je dat... Nee, niettemin was, niet ja. was er uh, met name het afgelopen jaar erg veel onvrede. Uh, ja. Grote demonstraties. Uh, het Gezi-park, waar uh, meneer Bashi... een van uh, de vertegenwoordigers van de Nederlandse solidariteit bedreigde. Uh, waar, waar ging die onrust dan over, dat protest? Ja, van de jongeren die willen meer vrijheid uh, en democratie. En dat is ook terecht. He, jongeren moeten niet uh, naar hun leiders luisteren. Ook niet naar Erdogan, daar ben ik uh, ook niet mee eens. Dus uh, ga de straat op. Uh, eis meer vrijheid en democratie. En, uh, maar ga niet vernielen. Zeg maar, er zijn heel veel winkels vernield. En uh, uh, auto's. Kijk, dat zou uh, natuurlijk in geen enkel land in de wereld... Uh, laat je dat toe. Hm. Want uh, openbare orde. Dus dat is de enige wat... Uh, de politie heeft gedaan. Ja. Meneer Bashi, uh, je kan lekker op een terrasje zitten... je kan gewoon de krant lezen... je kan naar alle televisiestations kijken die je wil... en daar kan kritiek op Erdogan gegeven worden... niet echt de uh, kenmerken van een dictatuur. Uh, ja, Waar moet ik beginnen? Er is er heel veel gezegd door mijn collega hier. Uh, nou, het ligt eraan waar je zit, denk ik. Uh, en hoe je zit in het leven in Turkije. In, uh, in het Gizepark ging het echt niet alleen om... Wat jongeren die wat meer vrijheid eisen, zoals, zoals hier in Nederland. Daar ging het echt om opgekropte opgekro woede. Van een aantal jaren pure dictatuur van, uh, van een leider. Uh, in Gizi zijn weliswaar misschien auto's vernield. Maar in Gizzi zijn daarvoor eerst levens vernield. Er zijn gewonden gevallen, er zijn doden gevallen. Uh, een vreedzaam protest. Het was een, uh, met tentjes in het park. Werd ruw verstoord door politie. Met traangas, met waterkanonnen. Uh, tentjes werden smorgens vroeg uh, in brand gestoken. En uh, het enige wat Erdogan daarop te zeggen had... was, ik heb het veld daartoe gegeven. En uh, mijn politie heeft heldhaftig opgetreden. Dat was wat Erdogan daarover te zeggen had. En hij uh, had ook niet uh, een dreigement te uiten. Hij zei, ik hou mijn 50 procent... Uh, dan heeft hij over zijn electorale achterban... hou ik met moeite binnen. En nadat hij dat dreigement had geuit viel er ook echt doden omdat paramilitairen, zoals ik ze noemen, AKP-sampatizanten de straat op gingen. En uh, ik denk dat mijn collega hier uh, de naam Ali Ismail Kortmos wel ja. heeft gehoord. Maar wij niet. Uh, dat is een, een van de jongeren die werden vermoord tijdens de Israël protesten. Hmm. Die werd uh, vermoord door. Uh, ja, straattuig die ja. samen met de politie optrokken. Punt is duidelijk, meneer Geur. U kunt zeggen, ja, nee, die jongeren moeten ook niet doen wat Erdogan zegt. Ga lekker de straat op gaan protesteren, ja. maar dan krijg je dit. Uh, ja, ik was toen het uh, begon, hè, die protesten. Um, uh, ik was uh, zelf ook euforisch. Ik ben altijd voorstander geweest van hè, vrijheid en democratie. Dus, um, uh, maar je toch keihard tegenopgetreden? Ja, keihard, dat is inderdaad. later gekomen. En ja, ik weet niet precies hoe dat begonnen is. Het kan zijn dat uh, radicale en uh, ja, nee, gewelddadige nee. tegenstanders... die uh, vreedzame protesten hebben misbruikt. Dat weet ik niet precies. Uh, maar, er zijn videobeelden van. Dat, uh, even afmaken. Ja. Er zijn een aantal doden gevallen. En ja, dat is natuurlijk, uh, dat kan niet. Dat kun je niet goed praten. Uh, nou, gelukkig heeft de regering ook deze politiemensen... die die hebben gemaakt, ontheven van hun functie. En onderzoek nou. naar zich gestart. En waar je uh, moet lachen. Nou, ja, okay, Daar nou. moet ik om heel erg om lachen. Nou. Omdat uh, die politiefunctionarissen helemaal niet zijn ontheven van hun functie. Die politiefunctionarissen zijn ontheven van hun functies nadat er een, nadat er een onderlinge strijd begon met de Gula-beweging. Daarvoor werden ze telkens in bescherming genomen. Ja, er waren een paar symbolische rechtszaken. Maar nog steeds werden die politieagenten in bescherming genomen. Wanneer, die politieagenten, wanneer kreeg die politieagenten de zwarte pit toegespeeld? Toen die politieagenten en de aanklagers achter de zoon van, uh, van Erdogan aangingen. Ja, dit moet Toenig. ik even uitleggen. Ja. Dat, dat, dat, dat speelt de afgelopen tijd. Hè? Op een gegeven moment uh, werd er door uh, het Openbaar Ministerie en politie onderzoek ingesteld naar corruptie. Daardoor werden mensen opgepakt, waaronder uh, de zonen van een aantal ministers van Erdogan. zijn ministers afgetreden. Daarna zijn er veel politiefunctionarissen... en, uh, en mensen uh, uit, de uit de juridische sector uh, ofwel uh, op nonactief gesteld ofwel overgeplaatst. Op, op wat voor soort machtsstrijd, uh, meneer Guren... Uh, de, de... Duidt dat? Ja. Uh, nou, dat is een machtsstrijd tussen Gulen, hè, dus die islamitische beweging, en Erdogan. Hmm. Uh, lange tijd waren ze bondgenoten van elkaar, hè, dus de leden van de Gulen-beweging, die stemden op Erdogan. En nu is er ruzie tussen die twee. Waarom? Omdat Erdogan hun scholen wil sluiten, hè, dreigt om hun scholen te sluiten. Ja, dat ja, alleen. Nou, dat, dat is de niet, voornaamste reden, Dat ik. is een voorname reden, maar er speelt ja. veel meer op de achtergrond. Zodat, zoals uh, de leiding, uh, wie de leiding moet hebben over de Turkse inlichting, inlichtingendienst. Uh, vooral in verband met de Koerdische kwestie. Uh, ja, ik weet niet of ik daar in details reageer? moet treden. Maar, ja, het is ja. duidelijk, Kijk, de inlichtingendienst dat is in handen van de legitieme regering. Ja, ja, dat dat maar... kan nooit in de handen zijn van een... Religieuze beweging die in Pennsylvania zit, in Amerika. Dat is die ik niet. een schimmige organisatie is. Uh, nee, maar uh, uh, ja. de Gulen-beweging wilde graag dat hun mannetje daar aan het hoofd ja, zou komen. De... Ramazan Akurek, ook wel bekend van de, de ja. moord op Grant Dink. Ook ja. in bescherming genomen door Goed, de Erdogan-regering. Voordat het al te ingewikkeld wordt. Ja. Uh, Randink was een uh, journalist van Armeense afkomst. Die, die vermoord is in Turkije een aantal jaar geleden. De Koerdische kwestie speelt er doorheen. Ja. Uh, maar wat we daar toch vooral zien. Zijn aan de ene kant premier Erdogan. Uh, aan de andere kant dan naar verluid mensen van de gülen beweging Die... Om de macht vechten, dat is toch niet een democratisch proces, meneer Guren, of wel? Uh, nee, nou ja, om de macht, uh, democratie, politiek, dat gaat om de macht. Je hebt een politieke partij. Maar doorgaans via de verkiezingen. Je gaat de verkiezingen vinden. En, en dan, niet en niet via, via het ontslaan van politieagenten of uh, mensen uit de rechterlijke macht. Uh, nee, rechterlijke macht niet, want dat moet een onafhankelijk orgaan zijn en dat is ook verankerd in de Turkse grondwet. Uh, en politieagenten moet je kunnen ontslaan hè, als ze zich misdragen bijvoorbeeld. Dus dat hoort bij het legitieme macht hè, van de regering. Uh, je moet geen politie in bescherming nemen die misdaad of strafbaar feiten pleegt. Dat is ook duidelijk. Hmm. Dus, uh, maar ik geloof niet dat dat in dit geval zo is gebeurd. Uh, want we hebben gezien dat na deze hmm. hè, protest op Taxi Park... Erdogan met, met nog meer verruiming van de vrijheden en protestbijeenkomsten. Uh, dat er dus... Uh, dat, dat soort maatregelen kwam. En, en dat, dat doet een dictatuur gekregen. natuurlijk niet. Die Meneer gaat zich... Dat heb ik niet meegekregen, die verruiming van de vrijheden. Integendeel, uh, een recente wetswijziging uh, verbiedt bijvoorbeeld nu uh, medische specialisten om hulp te verlenen tijdens protesten. En uh, ook tijdens de protesten werden uh, medische specialisten die gewonden hielpen, werden opgepakt. En dat is nu met een wetsvoorstel bekrachtigd ook. En uh, ik kan nu ook uh, de wetswijziging in uh, de Hoge Raad voor Rechters en Aanklagers als voorbeeld noemen. Ja. Dat is ook gewijzigd ten verveuren van uh, ja, de uitvoerende macht. Ja, ja, premier Erdogan, premier Erdogan ja. was in Brussel op bezoek hè, vorige ja. week. En, en heeft daar toch ook wel een klein beetje kritiek te horen gekregen op met name dit soort wetgeving, meneer Guren. Uh, ja, dat krijgt hij voortdurend. Ook de he, jaarlijkse rapportage van de Europese ja. Unie over de vorderingen... krijgt Turkije steeds kritiek. En dat is terecht. Hè. Op sommige punten doet Turkije niet goed. Uh, daar ben ik me van bewust. Maar er zijn ook uh, verhalen uh, gaan ronden... Dat, uh, uh, over dingen die gewoon helemaal niet waar zijn. Uh, op 30 september van vorig jaar... is Erdogan met een democratiseringspakket gekomen... met een aantal toch wel... Uh, Belangrijke uh, hè, veranderingen in de uh, Hate crimes bijvoorbeeld, uh, ah, nee. die worden zwaarder bestraft. Uh, dus als een, een strafbaar feit wordt gepleegd. omdat vanwege iemands huidskleur, ras, geloof. Mm -hmm. dan uh, wordt de strafmaat uh, ver vermeerderd. Uh, rechten van de minderheden. dus op privéscholen kunnen ook in andere talen dan het Turks uh, lesgegeven worden. Dat ging met name om de Koerden. Ja, en rechten van de minderheden, dat is toch wel een democratisch principe, vind ik. En ook bijvoorbeeld een dat was verboden in Turkije. In de hele wereld is het toegestaan, in Nederland, in België. in Turkije was dat verboden. Kort tot slot, een reactie op deze verruimende maatregelen. Nou ja, tot slot, we kijken wel. Nou, wanneer ik mijn collega hoor spreken, is het net alsof ik 1984 aan het lezen ben. Over het laatste punt, uh, over de hoofddoek... daar kan ik uh, niks uh, tegen zeggen. Dat, dat het moest inderdaad gebeuren, dat moest gewoon vrij zijn. Maar de hate crime uh, wetswijzigingen, dat is volledig om uh, de meningsvrijheid in te perken. Ik kan u het voorbeeld noemen van Fazel Sai, de pianist. Okay. Uh, ik kan u het, uh, Wij die... kennen Vazel Sai niet. niet uh, die, werd, um, die werd veroordeeld. Tot volgens mij voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar hij wordt ook gedemoniseerd in de samenleving. Omdat hij uh, wat tweets zou hebben verzonnen van uh, de dichter Omar Kayan. En hij zou dan uh, de godsdienst uh, beledigd hebben. Uh, Sevan Nishanyan. Die... Niet al te veel namen noemen ja, die okay. we hier nog Ja, oké. Nou, je gehoord, kunt ze googlen. Het wordt ingewikkeld. Ja, maar natuurlijk, tot nu toe niet zijn... de is die hate crime alleen maar gebruikt. Hmm. Om de kritiek op godsdienst in te, in te perken. Verder helemaal niets. En, uh, ik, uh, en u heeft het gehad over de recht van minderheden. maar u weet dat uh, twee jaar geleden uh, Koerdische burgers zijn gebombardeerd. 34 burgers zijn om het leven gekomen. Ja. En daar is geen enkele, sorry voor gezegd, daar is geen enkel verantwoordelijk voor aangewezen. Een korte reactie? Een hele korte reactie. Ja, want heel uh, kort hoor. Echt. Over de Koerden, als Dus Erdogan uh, wordt beschuldigd van dat hij tegen he, een Koerder gebombardeerd is. Hij was degene die de burgeroorlog heeft beëindigd tegen de Koerden... tien maanden maar, geleden. Ik kan maar één conclusie trekken. Ja. U wordt het niet eens. We zijn er nog niet uit ja. of Turkije misschien al een dictatuur is. Het misschien wordt. Hartelijk dank, meneer Basci en uh, meneer Guren... voor deze discussie in Geo Bureau. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Zometeen langs de lijn. Wij bedanken u voor nu en hopen dat u er morgen weer bent.